De tankwagen, die terugkwam uit Tanzania, was in het dorpje Sangre gekanteld. Toen de bewoners bezig waren om lekkende brandstof te verzamelen, ontplofte de lading. Joris Matthijs en Robin van Persie kunnen in de halve finale tegen Uruguay meedoen. Beide spelers raakten gisteren geblesseerd, maar onderzoek in het ziekenhuis bracht vandaag geen ernstige schade aan het licht.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 De Amerikaanse versloeg Vera Zvonareva uit Rusland in twee sets, 6-3 en 6-2. Het is de vierde Wimbledon-titel van Serena Williams. Het is voor het eerst dat ze in de finale iemand anders versloeg dan haar zus Venus. Het weer, het is 18 graden in Zeeland tot 32 in Twente. Vanuit het zuiden komen er zware onweersbuien met kans op hagel en windstoten. Morgen is het vrijwel overal droog en wordt het 22 graden in het westen tot 27 in het oosten. Dit was.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 Van Velsen met Baby Kit Hire. En welkom bij een nieuwe aflevering van Entertainment for You. Hier op ja, CFM. Een hele goede middag uh, op zaterdag en ook op zondag natuurlijk. Ja, ja, ja. We hebben het nieuws. We zijn ja, nu ook uh, op zondag te horen. Ja, uh, uh, Albert-Jan Voorst zei net uh, van uh, 5 tot 7, maar het is van 4 tot 6. Dus uh, Entertainment For You is van 4 tot 6. Terug te luisteren op zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dus morgen de eerste herhaling op CFM Zandvoort op zondag. En daar zijn we gewoon heel erg trots op. En ook heel erg uh, blij. En uh, zo blij dat we gewoon gisteren. Uh, het laatste in onze nieuwsbrief dat we gewoon lekker een feestje hebben gebouwd En hoe, helemaal een Nederla Nederlandse wedstrijd? Dat bedoel wedstrijd? ik eigenlijk Zo. ook hoor, dat bedoel ik ook eigenlijk Wat een wedstrijd, wat een spanning was er hè Ja, het was behoorlijk spannend, echt zat te trillen Het minder leuke was, ik was gewoon aan het werk Ja, oh dat vertelde je ja Volgens ja. mij ben je de enige geweest uh, Nee, dat denk ik niet Oh Nee, nee, nee, nee. Dat zeven uh, mensen waren natuurlijk in Nederland heus wel aan het werk, toch? Rudy? Tuurlijk, er zijn meer mensen aan het werk dan de keken. Maar ik vond wel dat ze rekening met je konden houden. Heb je ook geen radio of zo Ja, gehad? Ik had dat stiekem je... wel. De radio oh, opgezet. De hele stad, fufu muziek. En dat, ja, het was een sfeer. Ook in Haarlem stond zelfs ME, hè? Ja, echt? Weet je, dat komt uh, eventjes een uh, lekker plaatje die erbij hoort uh, draaien. Prima. Oké, okay. zometeen entertainment voor jou hier. We hebben een hele verrassingsshow. We gaan uh, diverse mensen proberen te bellen. En dat komt, moet helemaal goed komen. Zet de computer maar aan. Ken je deze? Ja, die hebben we net ook gedraaid. In het programma. Oké, okay, maar we doen hem ook Hij is Hartstikke leuk. Kom kom maar op, Oranje, laat je horen.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 UvM, Zandvoort. En dat was het gisteren zeker. Wat een spannende wedstrijd uh, was het, hè? Ik kon gewoon niet zitten. Zo spannend twee, was het. 2-1, 2-1, 2-1. Ja, nou, ik, na, na de eerste helft zag ik het eigenlijk niet meer zitten. Hey, want die Brazilianen waren veel en veel ik beter. Ik was echt bang. Maar ik denk dat het ook een tactiek is uh, van Nederland. Een tactiek? Nou, ik denk het niet. Jawel, ik denk dat zij... Als je de afgelopen wedstrijden keek... van Oranja in de WK... hebben ze altijd de eerste, wedst, de eerste helft... ...wat minder gespeeld dan de tweede helft. Check het maar. Ja, oké. Okay. Maar ik denk wel dat ze willen... Maar weet je wat het is in de rust? Uh, reken maar dat Bert van Mark kwaad is geworden, hè? Ja, ik denk dat dat steeds denken, is. Wat geweest. is dit nou? Uh... Rot op, man. Rot zeg het op ze zo. Ja. Gewoon dopot voor Oranje. Die spelen gewoon voor, hey, het, ne ben voor jij het Nederlands Elfie? volk. Vuur Sela, zo zat. Nou, dat was ik al het begin van het WK. Laat staan nu. Maar uh, misschien wel een leuk berichtje. <laughs> wat heb je nou weer opgezocht? <laughs> Oké, okay, hoe het ook zo zei, volgens het laatste nieuws is het Dakari Medal Center, niet te varren met de dierenkliniek, te Johannesburg, een Zuid-Afrikaanse supporter, opgenomen met een fufusela in zijn bips. De toeter zou rectaal zijn ingebracht door een enkele <laughs> Uruguayaanse supporters die het helemaal hadden gehad, met een monotone herrie die het muziekinstrument voorbrengt. De verpleegkundige zou alle begrip hebben voor de actie van de Uruguayanen. Ik hou helemaal niet van die fufusela's. Indien ik geen verpleegster zou zijn... en dus niet verplicht zou zijn om de mensen te helpen... zou ik allang dat irritante ding... zelfs in iemand aan aars hebben gestoken. <laughs> het wordt ook steeds gekker, hè? Vif je hebt nu ook fufusela's suipen. Ja, wat zijn, houdt dat uh, in? Ja, dat is... Uh, nou ja, dus je doet de fufusela <laughs> op je mond... en dan wordt het dus gev gevuld van de bovenkant... met ja, wodka of bier of zo. Er staan ook heel veel filmpjes van internet... van jongeren die dat doen. Nou reken maar dat je dan dronken wordt. Nou helemaal goed. in. Oké, okay, we gaan weer even lekker muziek draaien hier bij Entertainment for You op de zaterdag, maar ook natuurlijk op de zondag. Lekkere muziek, hier hoort u hier altijd bij CFM Zandvoort. Blijf lekker luisteren, want we hebben zo meteen veel meer nieuwtjes. En voor altijd met je mee te gaan. Mijn hoofd tegen je rug gedrukt en mijn arm om je heen. Ah, de Sunshine is uh, helemaal verdwenen hier. Het regent zelfs. Ja, dat is wel Maar het liet je niet minder op Junior Nia en Sunshine. Ja, weet je wat ik uh, heb gehoord? Onze grote radiocollega's waren in Zandvoort. hè? Uh, Niemand minder dan uh, DJ's uh, Koen en Zander. Met Koen, de Koen en, en Zander ja, show. Ja, ja, ja, ja, ze waren hier in Zandvoort ja. uh, bij uh, Beach Club 10. En dat was, uh, ja, dat was, uh, dat was een hele leuke, gezellige uh, uitzending. Uh, okay. ze, ze waren er... Uh, ja, ze waren er... Uh, in ieder geval uh, in Zandvoort. En uh, ja, dat was uh, heel erg... Uh, ja, ja, klopt. Was heel van erg 3FM, mooi. hè? Ja, van 3FM. Koen en ik heb mijn debuut gemaakt op 3FM. Ja, is dat zo? Ja, weet je hoe? Het was een, uh, in de nacht, ik zat gewoon een beetje te luisteren. En je hebt zo'n jongen, die heet Barend. En die had een uitzending. Ja. En bij 3FM kan je een uh, request doen. Dus een uh, plaatje uh, kan je aanvragen. en dat, uh, Ik had gewoon sms ik dacht wel lachen, weet je wel. Ja. Nou, ik werd dus teruggebeld. En toen was ik op 3FM. Nou, hebben we dus een heb ik uh, Michael Jackson PYT had ik aangevraagd. Een beetje gehad over Nederlands elftal, over uh, ja, dat soort dingen, weet je wel. Over Michael Jackson hebben we het gehad. Dat was erg geinig. Ja. En toen werd mijn plaatje gedraaid. Nou, weet je wat ik een keer mee heb gemaakt? Dat was bij een ander radiostation, dat was bij, uh, was bij 538. En, um, binnen, ik woonde niet bij mijn ouders, maar in een... Uh, in een huis en dan mocht je niets bellen uh, met de telefoon. Nee. En uh, ik uh, werd uh, gebeld, um, ik had geen sms Ik meldde altijd uh, mail, altijd naar midden in de nacht, Rik. Oh, dat is een leuk programma. Zo'n leuk programma. Ja. En toen werd ik gebeld en ik schrok bewezenloos. <laughs> <laughs> en ik moest wel hard praten, maar ze hoorden me, dus ze kwamen binnen. Oh. En toen zei ik, ja, ik ben live op de radio, sorry. En ze hebben daar zitten lachen jongen Dat was heel erg leuk Maar de WK-koorts is nog steeds aan de gang We hebben gewoon gewonnen en daar zijn we hartstikke blij mee Er zijn meer mensen blij mee toch? Nou er is nu een nummer uitgekomen De Hagelstenen Nederland Olé Ja maar dat had net zo goed helemaal loes onder de douche kunnen zijn Dit is slecht Je kan ook even op YouTube kijken Doe je gewoon De Hagelstenen Nederland Olé We kunnen hem ook gewoon op ons huis zetten www.entertainmentforyoufm.hice.nl Daar vindt u deze videoclip Over vijf minuten moet hem maar een klein stukje hoor. We gaan hem helemaal niet echt helemaal hele We gaan dag een draaien, stukje. Dit is zo Want dan worden we hem meteen niet meer herhaald. Maar oh zo leuk. En volg het verder op de buis. Met de bal aan de schoen wordt oranje kampioen. Het land te klein, iedereen is blij. Nederland gaat voor, de wereld is Niemand die daar wat aan kan doen. Nederland, het wereldkampioen. <laughs> oh, <laughs> nou, zet hem maar uit Nederland hoor. Ik vind het een belachelijke nummer. Ja, nee, ik vind het heel slecht. Maar in ieder geval deze zetten wij gewoon op entertainmentview.fm.fm.nl ja. Um, ja, zometeen uh, hebben we nog natuurlijk uh, veel meer uh, hierbij. Entertainment you, Popstar Henry met shownieuws. We gaan nog even bellen, proberen met Johan Flemings. Dan ga ik gewoon even uh, zo even in mijn telefoonboekje kijken of ik zijn nummer ergens kan vinden. Of onze grote vriend Pascal, dat toen het voor ons heb achtergelaten. Hey, misschien is dat uh, nog even leuk, zometeen ook nog even de evenementenkalender hier bij Entertainment. Hartstikke goed. En uh, ja, nu Susanne van uh, v o -V, v v o Hoe zeg je dat eigenlijk? v o f, -f de kunst, hè? Ja. En daarna uh, mijn favoriete WK-hit. Maar zoals al gezegd, eerst Susanne.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 Zijn. En ik denk bij mezelf, waarom nu? Waarom ik? Waarom?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 Entertainment for You. Het WK... radioprogramma... van CFM Zandvoort. Want wij hebben WK 2010 uitgekozen... natuurlijk. Drukkie voor Oranje. Ja. Die we zeker later in deze uitzending... zeker even zullen gaan draaien. Want een Drukkie verdiende ze wel, hè? En ja, en dit is mijn favoriet. Het is van Danny Vera. Orange Glow heet het nummer... En uh, Danny Vera, dat is de huisband van VI Oranje. Het praatvoetbalprogramma uh, praat met uh, Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. En ik was uh, maandag. Uh, ja, was ik daar, zat ik daar in het publiek. Ja. En het was hartstikke leuk. Je had een, uh, we gingen eerst natuurlijk de wedstrijd van Nederland kijken tegen Slowakije. Ja, hoe was dat? Nou, dat was natuurlijk. Ja, nou, was een beetje een saaie wedstrijd. Maar de sfeer was er niet minder om, zeg maar. Nou, toen was de eerste uitzending. Ze yes, hebben twee uitzendingen, in de middag en de avond. We hadden, wij zaten in de avonduitzending. Van het begin kon je kiezen welke uitzending je wou. Ja. Maar uh, we konden er alsnog bij zijn, dus dat was erg leuk. Nou, toen gingen we Zuid-Afrikaans barbecuen. En daarna was de avonduitzending. En ik denk dat ik wel meer dan tien keer in beeld ben geweest. Ik heb het niet gezien, sorry. Je hebt het niet gezien, maakt niet uit. Maar het was, het was, erg, ja, het was erg gezellig. Nou, heel erg leuk, toch? En waren er nog optredens van andere bekende Nederlanders? Um, Frank Carrillo en uh, George Koymans. George Koymans is de oprichter van de uh, Golden Earring. Leuk. Ja, dat was echt, dat was echt zo vet. En de, in de pauze, zeg maar, terwijl de reclame was op tv, gingen we hun een freestyle doen samen met Danny Vera. Nou, dat was zo ongelooflijk vet. Ja. Dus jij bent heel erg blij. Ja, ik heb genoten. Nou, heel erg leuk, toch, Rudy? Zeker. Hey Rudy, wat heb je voor je in je platenkoffer zitten? In mijn platenkoffer heb ik een heel leuk nummer. Wel een uh, redelijk oud nummer. En Hij dat is, is wel leuk. Hij is heel erg leuk. Dit is Toontje Lager hier bij CFM Entertainment View. En ik heb stiekem met je gedanst. Ik ook. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen. Niemand om me even op te vangen.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 Met je gedanst Ik hoop dat je het leuk vond Stiekem geluid.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 Deze man staat 21 november in het Patronaat in Haarlem en ik ben er sowieso bij geweldig. It gets better hoorde je hier op CFM Entertainment View en we hebben een nieuwtje. Ja, hey, uh, zoals we al vorige week of twee weken geleden hadden gezegd tegen de luisteraars dat we meer ook op de evenementen ons gaan richten. Ja. En uh, dat hadden we vorige keer met Pop, maar uh, nu is er ook weer een nieuw evenement in, um, in het land, in de buurt ook hè. Ja, dat klopt. En uh, we hebben Roy Haldeman hier aan over gekregen. En Roy, vertel, wat heb jij voor ons? Nou, 4 september, nog wel een paar, twee maanden ongeveer is dat. Ja. Dan is het bij Saplaza in uh, Haarlem. Dat ja. is uh, bij PTT Meertje ook wel beter bekend. Oh ja. ja. Daar is dan een uh, open air festival voor Two Generations. Hartstikke van, leuk. Sommige mensen herkennen misschien wel Two Generations, <laughs> want dat bestaat al een paar jaar. Ja, wat doen dus zij? Zij uh, verzorgen meestal jaren tachtig muziek of muziek van deze tijd. En die uh, kom, komen er zingen. Ja, het zijn feesten voor uh, ouderen en jongeren. Een beetje bij elkaar, hè? Ja, dat klopt. Maar vertel, uh, uh, welke datum? 4 september. En uh, vanaf hoe laat? Waar kunnen mensen kaarten Van, kopen? Vanaf 3 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Free Record Shop. Bij elke Free Record Shop namelijk. Ja. En op de site www.2generations.nl Oké, okay, en welke artiesten komen optreden? Uh, Hans Dulver komt... Kenny Dilver? Komt hij ook? Ja. Kenny Dulfur? Oh, Walter Cruz komt. Roberto Jacketti in de Scooters. Leuk. En DJ Dennis van de Geest komt. Ah. En um, ik heb gehoord, ik weet niet of ik dat eigenlijk mag zeggen, maar ik zeg het gewoon. Ik heb gehoord dat Ilse de Lange misschien ook nog komt. Zo, we hebben een primeur. We hebben gewoon een primeur. Roy van de in House. Hey. Ja, Roy. Hey, uh, Roy, uh, nogmaals. Wat kosten de kaarten en waar kunnen ze kopen? De kaarten kosten 39,50 per stuk. Ze zijn verkrijgbaar bij de Free Record Shop en op www.2generations.nl. Oké, okay, hartstikke mooi. dankjewel. Dankjewel Roy.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 Er loopt gewoon een plaat vast, joh. Er loopt gewoon een plaat vast. En het is gewoon een schone plaat zonder krassen. Kijk, dan gaat hij weer. jongen, jonge. Nou, Ons zet excuses, hem lekker he? uit. Nou, we stoppen en, er gewoon um, mee. Klaar. Dat, dat was gewoon een uh, hè? Nee, dat was... Nee. Uh, sorry. De Puma's. Oh, nee. Puma's, klopt. De Puma's met uh, Zij maakt het verschil. Mooi nummer, alleen... Uh, alleen, ja, een krasje. Alleen nu niet misschien wel toch een krasje, maar dat kan <laughs> gebeuren. En uh, zoals uh, onze Edwin Evers zei. hij een plaatwerker hè? Een plaat. <laughs> en, en, ik bedoel plaatwerk. Zei dus je toch in die reclame oh, ja, van, de, ja, van de beter hoe? Ja. Maar uh, ja, ach, het kan gebeuren. En dan crash je op een CD. En uh, wij zorgen er dan gewoon voor nu, voor binnenkort. Ja, u heeft een primeur. Volgende week in onze uitzending Niemand Minder dan Wesley Lijn. met zijn nieuwe album. Hij uh, belt ons even op in de studio. Ja. Uh, uh, voor de luisteraars die, niet, uh, die het niet uh, willen horen. Kwart voor, um, kwart voor zeven belt hij naar de studio met uh, ja, nieuws over zijn. Um, over zijn nieuwe album, die dan op die dag ook uit is. Dus uh, hij geeft een, gewoon een interview. Westy Klein, de winnaar van Popstars. Uh, geeft volgende week een uh, interview hier bijtainment for you. Huh? Want hij doet het goed op dit moment. Natuurlijk net met de is meegedaan. Ja. Nieuwe album. Ja. Nieuwe, wat is het nieuwe album? Hè? Ja. De een, eerste ja. single en nieuwe, nieuwe, single nieuwe album. En nieuwe album. En uh, ja, wat ik net hoorde, hij had een wedstrijd uitgeschreven. Er uh, gaat een vliegtuigje met uh, Popstars. En uh, ja. En dat uh, wordt uh, natuurlijk uh, heel, erg, uh, dat wordt, uh, heel erg leuk. En, uh, <laughs> Dit kan toch niet? Je telefoon gaat af, terwijl we midden in de uitzending zitten, gaat je telefoon af. Ja, sorry luisteraars. <laughs> maar, uh, maar in ieder geval uh, had een wedstrijd uitgeschreven. De, boven Rotterdam zou dan een vliegtuigje met, van popstars... Uh, vliegen En als okay. je daar een foto van maakte, dan kon jij zijn nieuwe album winnen. Dus okay, dat was oh heel erg leuk. leuk. Zullen we gewoon lekker draaien? Ja. Dus Naar de Zon heet het liedje. Naar de Zon, de nieuwe singer van Wesley Klein. Naar de zon. Naar de zon. Naar de zon. Naar de zon. Ik ga naar een mond. Een Altijd viel 'em werken, wat een verdriet. Maar ik gooi hier roer Het is nu vakantie, dus ik geniet. Ik ga nu mijn koffers pakken. Naar de zon, toe daar word ik bruik? Drinken, en feesten, en woord weer lachen. Mijn zon. Is the C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 I'm Naar de zon, Klein hier op C.F.M. Zandvoort. Volgende week kwart voor zeven hier bij Entertainment View Toren met zijn nieuwe album. En uh, ja, hij zou zeker even een leuk pra pra praatje houden. En dan uh, zullen we u beloven dat die album dan een rode draad door de uitzending zou zijn. Ja, zeker weten. Dus uh, luister uh, lekker volgende week naar onze uitzending. Maar deze week hebben we natuurlijk ook weer overal uh, ja, informatie. En jij hebt ook een nieuwtje of wat is een uh, Nee, ik heb gewoon de evenementenkalender voor mijn neus. En uh, ja, er gaat uh, van alles uh, gebeuren in, uh, in uh, juli. En uh, er uh, is uh, bij uh, Beach Club Ries een uh, gezellige muziekfestival uh, dit weekend. Het is uh, op 3 en 4 uh, juli. Uh, trends... On the Beach. Uh, tweedaags muziekfestival uh, bij Beach Club Rich. Dus uh, ga er allemaal heen. En dat zou nu al wel lekker bezig zijn. Van in ieder geval 3 en 4 juli. Dus vandaag en morgen. Um, ja, en uh, vandaag en morgen ook nog uh, in de galerie De Buzz Een expositie De Zee. En uh, dat is dat gratis intree van... Uh, ja, van uh, van, vanaf 1 uur tot en met 5 uur s middags. Dus uh, ga daar morgen gezellig heen bij de galerie de bus halten. Met uh, heel veel setjes. <laughs> uh, ja, 9, 9 juli is ook uh, de smartlappen en levensliederen van Grae van den Berg in het Wapen van Zandvoort. Een aanvang is 8 uur bij uh, het Wapen van Zandvoort. En uh, ja, 10 en 11 juli is er ook weer de galerie, de budgethalte met de expositie De Zee. Gratis entree van 1 van tot 5. En aan 11 juli hebben we Beach Hockey 2010. De voorronde... Uh, en uh, dat is bij Standpaviljoen Zout. En um, ja, wat ik vergeet te zeggen... op 4 juli hebben wij ook het Buurman Buurman Feest. En dat is uh, allemaal bij Mango's en bij Bruxelles. En uh, ja, er zijn hoop, hoop leuke dingen te doen. Zoals springkussens voor kinderen. Uh, uh, uh, uh, thema met Piraten van de Zee. Maar vanaf 4 uur is er ook Van Kessel live. En natuurlijk ook de band Buckwheat. En om niet te vergeten... DJ's Raymundo en Tetro zijn ook aanwezig bij de beachclubs Bruxelles en Mango's. Dus uh, allemaal vanaf 12 uur naar Mango's toe of Bruxelles en vier daar gezellig mee het buurman en Buurmanfeest. Oké, okay, hartstikke leuk. Genoeg evenementen natuurlijk uh, ja, hier in Zandvoort en omgeving. Ik hoop dat je een beetje zin hebt in alle evenementen die gaan komen... Je kan natuurlijk altijd even op internet kijken als je nog alles wil even ja, nalezen. Zeg maar zo, zo, en hou entertainment voor jou ook in de gaten. Dankjewel.